Apotheken vanuit het hart. 18 plus speelbus. Ja? Echt serieus? zo, zo. Oh, wat een geld. 50.000, wat verdikken Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Het is weer kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen! Met 463,9 miljoen heeft de postcode loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbust, 58 nieuws. 12 uur. Er rijden geen bussen meer in Rotterdam. Die zijn binnengehaald en die blijven morgenochtend ook in de stalling. Ook rijden er dan in Den Haag en Utrecht geen bussen. In Amsterdam rijdt het OV wel. Vannacht moet daar juist alles weer op gang komen. Mogelijk wel met de nodige vertragingen. Het winterse weer zorgt voor lege schappen en vertragingen bij verschillende supermarkten. Vooral in de regio Utrecht konden versproducten zoals groente en fruit niet op tijd worden geleverd, meldt de regionale omroep. Ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd omdat bezorgen te gevaarlijk was. De dreigende tekorten aan ijsvrij vloeistof op Schiphol lijken voorbij. KLM laat weten dat een nieuwe voorraad vanuit Duitsland onderweg is. Eerder waarschuwde KLM nog dat de voorraad bijna op was en dat er dan niet gevlogen kan worden. Schiphol schat morgen sowieso 800 vluchten vanwege het winterse weer. En in de Amsterdamse dapperbuurt is iemand neergeschoten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met man en macht op zoek naar de dader of daders. En is een klopjacht begonnen in de beide omgeving. Het is bewolkt en het kan sneeuwen vanuit het westen. Later op de meeste plekken code oranje met meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En dat was het nieuws op 538. 538 de vrienden van Amsterdam. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Het is code groen-paars aan het begin van je woensdag. De groenpaarse hits van 538 met Taylor Swift, Dean Lewis. Radio 538 I'm still right up in your skin and bones They feel like home It's funny How your fire burns, but I'm still cold. How the hell are you so cold? 'Cause I can't let go. I can't give you up. 'Cause every time I do, I feel you in my guts. 'Cause I'm still in.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 De fate of Ophelia. Radio 538 in de aftrap van je woensdag. Floris hier. Ik las een opvallend bericht over vodka. Mocht je nog wat over hebben van de feestdagen, je hoeft het niet op te drinken. Hele verhaal hoor je naar David Guetta. Je husband is coming. Ray, where is my husband? Heb je nog vodka over? De nacht van 538. <laughs> ja, van de feestdagen. Heb je nog vodkaantje uh, over? Misschien heb je nog een, een klein, klein voorraadje liggen ergens in de kelder of op de zolder of op een plek waar je het eigenlijk ver heb weggestopt na de feestdagen. Ja, ik heb het helemaal niet hoor. Ik heb het niet eens ingekocht ook. Ik krijg al braakneigingen als ik alleen al denk aan wodka. Dat drink ik altijd met mijn neus dicht. Heeft een vriend van me het weer gehaald. Dat is echt, oh, dat is op te janken. Mocht je nog in huis hebben, je kunt het dus heel goed hergebruiken. Er was op internet een paar tips van Estelle Kruif. Die doet namelijk altijd een scheutje wodka door het wasmiddel. Dat maakt namelijk de wasmachine schoon, schijnbaar. Wodka uh, gemengd met water over je kleren spuiten. Dat schijnt ook te werken. Dat Haalt allemaal geurtjes weg. Of vodka door je shampoo fles. Daar gaat dan je haar van glanzen schijnbaar. Dus uh, ja, uh, heb je schoon genoeg van de vodka? Dan heb je binnenkort genoeg schoon door de vodka in dit geval. Och, heerlijk het is het nieuw ophoeft te drinken. Has van fijn. De eerst voor in het donker Radio 538, Floris hier. En dit zijn Suzanne en Freek. Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons?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 Nee, ik ben het niet vergeten. Nee. Wat jij maar ooit hebt gezegd, blauwe dag. Als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou. Een blauwe dag, één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat. Fiets met jou middel door de stad. Als jij dat wil nou, dan doe ik dat.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 wat jij me ooit hebt gezegd, blauwe dag, als het dondert en van de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou, alleen. blauwe dag, één seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat, fiets met jou middel door heel de stad als jij dat wil. Gaat After Midnight, Nate Smith bij 58. 5 plus 3 is 8. We gaan hoofdrekenen, een nieuwe ronde, 5 plus 3 is 8. De eerste van drie rondes van deze week. 30 seconden krijg je om zoveel hoofdreken hoofdrekensommetjes goed te beantwoorden. Met als doel om donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn van deze week. Te weten degene met de meeste sommen goed in 30 seconden, dat kun je worden. Als je de app van 58 erbij pakt en uh, namen doorgeeft wat het antwoord is op de kwalificatiesom... Die kwalificatiesom is de weg naar de hoofdreken Arena als je die wil betreden. Ik zou zeggen, pak die F05 achterbij en geef antwoord op die som. Die luidt, hoeveel is 17 plus 18? Nee, dus hoeveel is, sorry, hoeveel is 17 plus 11? Ik zeg het verkeerd. Hoeveel is 17 plus 11? Ja, ik raak zelf in de war hoor. 17 plus 11, let me know, via de app van Radio 538. yacht. Eén straf... James Williams, Toon's en I, gone, gone, gone bij 538. Erik? Ja. Hoeveel is uh, 17 plus 11? 28. Dat is helemaal goed. 5 plus 3 is 8. Erik, daarmee ben je gekwalificeerd voor de eerste van drie rondes van deze week. 5 plus 3 is 8. 30 seconden krijg je zometeen. meteen zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. Met als doel om donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. Erik, heb je er een beetje vertrouwen in? Uh, ja, ik ga mijn beste. Zo is het ook, maar meer dan dat kunnen je <laughs> niet doen. Hey, jij, bent, jij bent de intensive care verpleegkundige. Ja, dat klopt. Ja, en bij de intensive care denk ik direct aan de coronatijd. <laughs> uh, ja. ja. Uh, da, heb, heb je dat meegemaakt van dichtbij? Zeker, ja. Oh, ja, dat is, ja uh, zowel, de, zowel de eerste als de tweede golf Oké. Okay. Ja. Dat is een, een periode die, uh, ja... Ik kan me voorstellen, als je het van zo dichtbij allemaal hebt gezien... en voor je neus hebt zien gebeuren... dat het best een, uh, ja, een indruk heeft achtergelaten bij je. Um, ja, hetgene wat wij uh, gezien hebben... en uh, hetgeen, ja... Weet je, mensen in jouw omgeving kunnen er geen voorstelling van maken. Nee. Ja, en dan is natuurlijk ook nog de mensen die zeiden dat het allemaal niet waar was en zo. En dan, uh, ja... ja. Ik wil op de late avond niet in die discussie verzand raken, maar... Nee, nee, <laughs> ik snap je, nee, nee, nee, nee, Ik snap je, ik snap je, dat ja, dat wat dat, dat, dat ja, ja. met je doet als je het voor je neus ziet gebeuren, ja. Zeker, dat is vanaf, Was ja. vandaag wel een rustige dienst voor je? Uh, nou, okay. <lacht> ja. ja, het, het was toch wel aan het Oké. Ja. Maar het was niks in vergelijking met een, met een coronapandemie. Nee, dat ja, okay, niet. Dat is, nee, nee, nee. Er nee, nee. is, is nou weer. iets meer afwisseling. Ja. Dat de dag kan me voorstellen. Dat het niet alleen maar hetzelfde is. Precies. Ja. Ja, Erik, als je er klaar voor bent, dan roep je start en dan gaan we hoofdrekenen. Helemaal goed. Oké, okay, start. Hoeveel is 15 plus 13? 28. 36 min 8? Uh, 28. 4 keer 9? 36. 24 gedeeld door 6? 4. 18 plus 10. 28. 31 min 3. Uh, 28. 5 keer 6. 30. 32 gedeeld door 4. Uh, 8. 16 plus 12. Uh, 28. 35 min 7. Uh, 28. Ja, dit is gewoon. Het was, het was Een rondje 28 volgens mij. Uh, <laughs> Dat is alleen maar. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer 28 als antwoord. Nou, dat is, uh, dat is nog nooit gebeurd, maar ja, de computer heeft het gemaakt. Hè, dus ja, zo gaan die dingen. Ja. Erik, ja. als eerste deelnemer van deze week, 5 plus 3 is 8, trek je het folie van een nieuwe, nieuwe ronde af. Uh -huh. Je had er 10 ja. goed in 30 seconden. Dat is best een goede score. Oké, okay, nou, dat is mooi. Ja. Ik ben benieuwd of er iemand overheen gaat. We gaan dat meemaken. Als dank voor je deelname komt er in ieder geval een 15 dag prijzenpakketje kant op. Nou, hartstikke leuk. Dat is toch mooi. En donderdagavond ja. hoor je of je de week weer naar bent geworden. De meeste in 30 seconden. Helemaal goed. Uh, Dank ik, denk, je wel. ik wens je een mooie avond. Lekker slapen zo meteen. Yes. Dankjewel nog. Hoi, hoi. hoi, Morgen op dit tijdstip. De tweede ronde van deze week van 5 plus 3 is 8. Radio. Op 538. Haven en Caitlin Aragon. I run. Jouw hips, jouw 538. Zaterdagavond vanaf 7 uur hier bij Radio 538. De wereld overvliegt in twee uurtjes zonder uit te stoten. In de Global Dance Chart met Wessel van Diepen de 40 grootste dancehits ter wereld. Momenteel op nummer 1 in de lijst. Haven, I Run was dat bij 538. Het zijn de hits voor je in het donker. Florence hier en Alvaro Soler. We zijn met de groenpaarse hits van Radio 538. Imagine Dragons, Demons was dat. Floris hier, en Lady Gaga zometeen naar Coldplay. Dit is We Pray.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 Some shelter and some records to play. And so we pray. We'll be singing by yeah Pray that we make it to the end of the day. And so we pray. I know somewhere that happiness waits. And so we pray. I know somewhere that something amazing. And so we pray. I know somewhere we'll feel nothing until we make it to the end of the day. All I need. I pray as I sleep and wake.